Vijf uur, Dikter Hark met het NOS-journaal. In Den Haag zijn vandaag twaalf internationale gerechtshoven en opsporingsinstanties open voor het publiek. Dat gebeurt ter gelegenheid van de vierde editie van de Hague International Day.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 Het ziet er naar uit dat de parlementsverkiezingen in Letland zijn gewonnen door de pro-Russische partij Harmonie Centrum. Nadat bijna alle stemmen waren geteld, heeft deze centrumlinkse partij bijna een derde van de stemmen binnengehaald. Daarmee is Harmonie Centrum de grootste partij in het Letse parlement. Er is overigens nog maar de vraag of de partij ook echt gaat meeregeren. De meeste andere partijen zien samenwerking met de pro-Russische partij niet zitten. Ze associëren die nog met de Sovjet-overheersing. Bij de parlementsverkiezingen kreeg de hervormingspartij van oud-president Zattlers... 1 vijfde van de stemmen, iets meer dan de eenheidspartij van premier Dombrovskis. Het weer dan nog. Vannacht trekken de meeste buien weg. Overdag wisselvallig, met geregeld regen- en onwiesbuien. Het wordt hooguit 17 graden. Na het weekende blijft het wisselvallig, maar de temperaturen die lopen wel iets op. Dit was het RMS Journaal. Dit is Radio 1. BNN, BNN, vier, Goedemorgen, het is drie minuten over. 5, 18 september 2011. En we zitten toch wel in de herfst, hoorde ik dik te hardnekt zeggen. Want het is echt wat een prachtige weer gaat het morgen weer worden. Ik heb dus uh, uh, soep gegeten gisteren. En, uh, en, en vandaag dan weer. Hè, dat het dan een beetje is ingedikt, zo'n grote pan. Was voor het eerst dit jaar. Of deze herfst dan in ieder geval. Uh, we hebben het uh, deze nacht over, uh, over plastische chirurgie. Chirurgie. Uh, en en uh, cosmetische en zo. En, uh, en daarmee ook meteen, uh, volgens mij, ja, dat heeft dan kennelijk met elkaar te maken, ook over lange piemels. Um, maar dat hoeft niet per se. Sterker nog, liever niet. Klaas, goeiemorgen. Een hey, goeiemorgen. Uh, hallo, goeiedag. Uh, uh, gelukkig zijn er ook andere, <laughs> uh, andere methodes van, uh, of andere uh, uh, operaties, zeg maar. Jij hebt ook iets moeten ondergaan, geloof ik, hè? Ja, dat klopt. Ik had een beetje last van wild vlees op mijn knie. Eeuw. Dat, dat volgens mij stort mijn radio een beetje. Oh ja, nee, dat, uh, je moet gewoon de radio uitzetten en, en naar de telefoon uh, luisteren. Dat, uh, ja, dat, daar was ik achter. Ik heb hem <laughs> ondertussen uitgezet, als heel, het goed is. Heel goed. Hé, hey, maar is dat? Is dat uh, hoe ziet dat eruit, dat wild vlees? Nou, dat is eigenlijk een. Uh, ik weet niet of je ooit een letter hebt gehad. Ja. Nou, dat is eigenlijk dat. Alleen dan stapelt dat zich een beetje op. Ah, oké. Dus gewoon eigenlijk vlees wat je... Als je in je armen knijpt, dan voel je dat. Maar dit voelde je niet of zo? Nee, dit voel je niet. En dat hoopt zich uiteindelijk een beetje op. Het is zeg maar, als je heel vaak op hetzelfde plekje een mondje hebt... dan... Als daar op opkomt, dan hoopt dat zich eigenlijk een beetje op. Nou ja. Maar dat lijkt me wel inderdaad een operatie wat wel nuttig is. Want daar wil je wel graag vanaf natuurlijk. Ja, het was op een gegeven moment echt wel een hele lelijke plek, ik dorsen op het loopt en dan zit iedereen naar te kijken, dan, ja. Ja, hoe, hoe, groot, hoe groot was dat dan? Nou, als je knieschijf hebt, dan was het ongeveer uh, de helft ervan Ja, oh, wauw. Dat is wel, maar hoe ben je daar aangekomen dan? Want ik kan me niet voorstellen dat het alleen maar komt door, door, door, uh, door wondjes. Nou ja, nee, ja, wondjes, wondjes. Uh, het, het, ik skate er vroeger nogal veel. Mm -hmm. Oh ja. En dan ga je wel eens onderuit en dan, ja. Geen, geen uh, kniebeschermers en dan uh, Nee, dat, dat was allemaal... De kniebeschermers, die, die, die waren altijd hinderlijk. Ja, ja. Yeah. Alleen, ja, tegenwoordig heb ik ze wel om. Ja. Nee, dat lijkt me wel verstandig, ja. Want nu weet je wat er kan gaan gebeuren. Deed het pijn om het weg te laten halen? Want uh, hoe doe je dat? nou nee, dan uh, Ja, ze brengen je onder verdoving eigenlijk plaatselijk. Mm -hmm. En dan, ja, dan snijden ze dat eigenlijk gewoon weg. Ja. Oh ja. Ik heb ooit een keertje uh, uh, Had ik uh, moedervlekken. En uh, die, die wilde ik eigenlijk weg laten halen. Ik had er geen last van of zo, maar ik dacht van ja, voor het geval dat, hè, dat, dat kan wel, eens, ja, de je er gewoon vanaf. Dan is er ook geen, uh, geen kans meer op wat dan ook. En, en dat branden ze dan weg. Dat is gek hè, dat je dan, dan, dan je ruikt ook dat je ruikt doordat ze wegbranden. Een heel ongek, gek gevoel is dat, dat ze dat bij je weghalen, vind ik. Ik kan het me wel voorstellen, ja. Ja, maar en bij jou snijden ze, was je dan wel gewoon onder, je was niet helemaal onder verdoving. Nee, het was een plaatselijke verdoving. Ja, ah, wel raar hoor, lijkt me dat. Dat is zo. Uh, nou ja, het, wat, wat, zeg maar, ze vroegen ook: wil je het zien? Ik dacht, ja. ja. Hey, uh, ik heb ervoor betaald. <laughs> dat wil je wel even zien. Het, het deel van mijn eigen risico was wel gelijk op. Ja, ja, ja, ja, ja precies. Ik bedoel, ik dacht van ja, dat, daar heb ik dan voor betaald. Dan wil ik dan ook wel zien hoe ze dat dan doen. Ja, dat snap ik wel. Ja. Dat snap ik, wel. ik heb nou straks niks met, niks met jouw uh, ding te maken. Dat was waarschijnlijk gewoon een klein stukje. Maar alleen ik zat te kijken laatst naar een tv-programma. Volgens mij was het op RTL 5, want ik had gekeken naar de villa. Ken je dat programma met die, uh, met die uh, idioten in het huis? Ja. Ja, ze zijn allemaal maloten. En daarna kwam een programma en het ging ook over, uh, ja, dat ging ook over mensen die te dik waren. Britten, Britten die te dik waren. En toen zag ik in een shot, maar ik weet niet misschien dat iemand kan bellen... die daar iets van af weet of dat überhaupt mogelijk is. Maar zag ik dus in een shot uh, dat er gewoon, zeg maar, iemands buik eigenlijk gewoon werd werd weggesneden en in een soort van prullenbak gemieterd. Maar gewoon met een enorme plof kwam dat in die prullenbak terecht. En... Ja, ik, ik, ik, ik kan me een beetje voorstellen hoe lipostructie dat... dat ik dan toevallig wel eens gezien. Liposuctie zou dan kunnen, maar dan zouden ze eigenlijk alleen maar het overtollige vet weg. Ja, ja, precies. Want dat dan, is... dan hou je dan wel zo'n zakje over, zeg maar. Ja, ja en dan, en dan uh, ja, misschien was het inderdaad gewoon huid wat ze weghaalden. Want je natuurlijk, op een gegeven moment heb je natuurlijk wel veel huid uitgerekt. Alleen uh, het, is je vet weg. Als het goed is. Ja, inderdaad. En dat, ja, ik, ik kan me wel voorstellen dat ze dat dan ook weghalen. Ja, Tenminste dat, ja. ja, ja dat kan ik me ook voorstellen. Dat is toch wel mooi, want dan is ze uh, dat allemaal erbij net zo'n oude kat. Dat is ook niks natuurlijk. Nee. hey Klaas, is het, uh, is het allemaal goed gekomen? Heb je nog last van je knie of uh, is het allemaal mooi uh, dichtgegroeid weer? Uh, de wond de, de is verder, uh, want natuurlijk ze hebben het weggesneden, dus nou je wondje over. Maar ja. het is verder allemaal goed dichtgroeid. En het enige probleem is dat mijn knie af en toe wel op slot staat. Oh, wauw, ah, gaat verdagen dat is denk ik zo irritant altijd. Dat heb ik wel eens als ik in de kleermaker zit. zit. Dan, ja, dan. Uh... Ja, dat, dat, nee, dat, dat was het enige nadeel. Ik kan dat nu niet meer doen. Ik nee. kan niet meer in de kleermaker zitten gaan zitten. En verlopen kan ik ook niet meer. Oké, okay. uh, dat is wel lastig. Ja. Ja. Nou ja, goed, hey, het ziet er in ieder geval weer, uh, weer mooi uit, dat is ook alweer, uh, dat, dat, ja, ja, dat is ook raar, dan kom je toch uit bij, uh, bij, uh, bij cosmetisch, dan neem je toch wat uh, voor lief, dat je iets minder goed kan, lange stukken kan lopen en een kleermaker zit, dat neem je dan voor lief, omdat, je dat, omdat het er mooier uitziet eigenlijk, hè? Ja, maar ja, aan de andere kant, ik, uh, lang lopen deed ik eigenlijk al nooit. <laughs> nee, want je skate altijd. Ja, daarom. <laughs> en ja, tegenwoordig ook eigenlijk niet zo heel veel meer hoor. Nee, oké. Okay, dus uh, je, hebt, je hebt nu een auto, dus het hoeft toch niet meer eigenlijk. ik zeggen Nou ja, nee het was meer van op de en Ik heb er ondertussen wel van geleerd. Ja, ja nee, dat snap ik, dat snap ik. Hé hey, Klaas, dank wel hè, voor je verhaal. Ja, graag gedaan. En uh, slaap lekker straks. Ja, fijne uitzending Dankjewel. nog. Dankjewel. Hoi. Hoi, hoi. hoi. Uh, even kijken. Martin, goedemorgen. Ja, Luc, hallo uh, met Martin inderdaad. Hey. Hey, ik hoorde je net zeggen over soep uh, dat je dat gegeten had. Ja, tomatensoep. Uh, ja, dan was de winter weer gestart dus. Ja, dat klopt. Maar uh, je kan toch het hele jaar uh, soep eten, wou ik zeggen. Ja. Je hebt ook lentesoepen en. Uh... Ja, dat is wel zo. Maar uh, niets zegt meer herfst dan een grote pan soep. Alleen maar dan meer uh, etensoep of uh, bruine bonensoep? Nou, ik niet, had maar... tomatensoep, goed gevulde tomatensoep. Dat uh, Mooi ja. oh, associeer ik bijna met een uh, ja, ja, ja, ja, zomersoepje zou ik zeggen. Zomersoepje? Echt waar? Ja, ja, ja. Hmm. Ja, hmm. ja, nee, ja dat, uh, dat kan natuurlijk. Ja, hè, dat, uh... Ik eet zelf het hele jaar door soep. Ja. altijd loop. Dus Ook grote soep, pannen. Uh, het moet niet gekker worden. Dan, ik stampot vind ik wel iets van de winter. Uh, nee, nou, nee, dat kan niet hoor. Nee, dat, dat moet nog komen dat ik het zelf ga maken. Ja, Want... oké. Okay, gewoon lekker uit, uit, uh, uit het blik uh, uh, op zak. Een blikje, zou ik maar zeggen. Dan. Ja, ja. Uh, een beetje goed blikje zelfs. Ik, ja. vind, uh, ik vind stampot. ja nu gaan we helemaal hele kant op. Maar ik vind stampot zuurkool kan prima ah. in de zomer. Uh, ja, zeker lekker. Ja, ja, ja, ja. ja Met een leuk. beetje curry, hè. Ja, ja, ja. ja ananas nou, dat, bijvoorbeeld. Dat, dat kan... oh, zoet hou ik dan weer niet zo van in mijn... Uh... Nee, dat vind ik ook niet. Ik vind, ananas vind ik echt, uh, op een pizza ook dan denk ik ook van, ja, dat vind ik zoiets vreemds. Uh, uh, uh, liefst op z'n Duitse, de, de zielpond. Beetjes <laughs> uh, met, uh, met veel uh, reuzel erin. Uh, nee, ja, nee, met goede kruiden. Ja, ja. ja, reuzel erbij inderdaad. een Beetje gebakken, een schnitzel. Ja, ja, uh, een ik eentje in de zove tijd, een Duitse, Duitse avond. Hè? Ja, ja, dat is ook zo, dat is ook zo. Nou, ik, uh, dan uh, zijn we daar in ieder geval over eens, over de soep. Ja, nou, ja, daar ja, komen om... we toch niet uit, dus dan moeten we maar gewoon lekker in het midden laten liggen. Dan. Nee, omdat ik dacht jij, uh, dat jij... De... Jij eet dus echt soep uh, naar de winter toe alleen. Ja, eigenlijk... soep eet ik wel uh, ook liefst in de lente. Of een soep noem eens wat. Ja, of, ja van die, van die uh, doorzichtige, lichte soep dat kan wel in de lente inderdaad. Oosterstaartsoep. staat vind ik wel, vind ik een beetje kerstig zelfs. Ja, dat kan. Ja, dat is echt een wintersoep. Ja. Ik ook zeggen. Ja. Een beetje drankdring. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Precies. Pompoensoep. En, als je nog enzo. een nummertje draait, ik doe het niet vaak, maar uh, ik hoor dat je mogelijk wel eens een zoeknummertje doet. Nou, wacht even. Ik stap even wat in. Crack the playlist. Want het is inderdaad Crack the playlist en uh, dat doen we normaal gesproken met uh, uh, BNers. Okay. Maar uh, hey, dat hoeft niet altijd, vind ik. Wel, welk liedje wil je horen? Ja, ik weet niet of je hem in de computer hebt, maar het is uh, Prins Yo. met een nummer 7. 7? Ja, het staat hmm. op uh, Diamonds and Pearls voor me. Oei, dat weet ik niet hoor. Dan ga ik even, uh, ga ik even, moet ik even voor je zoeken. Ja, ja, een ander, een ander nummertje van Prins is altijd leuk, okay. maar dan niet Kiss, want, of Purple Rain, want nee, die hebben we iets te veel gehoord. Dat hoor je al te vaak, daar vind ik met je eens inderdaad. Nou, die willen we gewoon uh, er zijn, blijven bezuinigen op die nummers, dan. niet <laughs> ja. veel draaien. Anders ja, draaien ze plat en dan ben je er op een gegeven moment zat van, en dat zou toch zonde zijn met die mooie nummers? Ja, kijk, ze altijd nog eens later luisteren. Ja, ja, ja vind ja. ik ook, helemaal gelijk. Martin, dankjewel ook hè. Eerst. Ja, ja, bedankt. Hoi, hoi. Eens smakelijk vanavond. Uh, als je zelf een plaats wil aanvragen, dat kan dus. Want het is Crack de Playlist en jij bent aan de beurt. Welke plaats wil je horen? Laat me weten. Noord-121 en dan uh, babbelen we meteen even verder over plastische chirurgie, wildvlees en soep. Of een ander onderwerp mag ook hoor. Hoeft ook niet per se in die combinatie, maakt mij niet uit. Dit is uh, de aftrap, die komt van mij, Ten Cici.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 Things we do for love vanfield. Ja, mail na mail na mail. En een twitterbericht en nog een mail. En toen weer een belletje. Allemaal van mensen die het toch wilden weten. Is Christian al in Eindhoven aanbeland? Nou, Christian. Um, Goedenavond. Hoi. Ben jij al in Eindhoven aanbeland? Oh. Ik ben daar bijna <laughs> Heel goed. Uh, en dan moet je daar links en dan kom je vanzelf naar Amersfoort. Uh, uh, Amersfoort? Ja, daar moest je toch naartoe? Mm, nee, ik was richting Eindhoven aan het gaan. Oh, oké. Okay. Huh. Nou ja, hé, hey, uh, waarom bel je, Christian? Um, ik heb een ingreep aan mijn oor gehad. Ja. Um, ik weet niet of je het toevallig bekend hebt met het fenomeen bloemkoolhoorn? Uh, nee... Oké, okay, dat is zeg maar, uh, in je oor heb je een, een, een, een stukje zitten. Ja. Onderin. Ja. Uh, er zit een uitstulpseltje. Ja. En uh, sommige mensen hebben daar uh, een, een, ja, een stukje zitten en dat, dat is dan een beetje bobbelig. Ja. Ik zie dat hier dat inderdaad, op, op Wikipedia zie ik inderdaad dat het ook al een schrompeloor of boksersoor boxer, wordt genoemd. Ja, inderdaad. Oké. Okay. En ja, kijk, dat, dat, als je daar bij op straat rondloopt, dan word je daar vaak heel raar mee aangekeken. Ja. En ja, ik heb daar toen toevallig een ingreep aan laten doen. Ik dacht, ach, laat ja. had... ik even bellen. Ja. Want je had daar last van en toen uh, ben je naar de dokter gaan en die zei van, joh, daar kan ik wel wat aan doen. Mm, nee, ik ben, uh, uh, ja, ik ben naar het ziekenhuis geweest en mm. ik dacht van, ach... Maar is dat dan een cosmetische of een medische operatie? Want ik kan me ook voorstellen dat je er ook echt wel last van hebt gewoon. Ja het is zo, als je op straat loopt dan word je wel raar aangekeken, dus eigenlijk een beetje van beide. Oké. Dus je wilde er wel vanaf, maar heb je daar ook echt last van gehad dat je minder hoorde zo? Nee, dat ik heb wel gehoord dat je daar wel last van kan hebben. Ik had daar persoonlijk geen last van. Het was voor mij eigenlijk meer dat ik over straat mensen maar heel gek aanliep te kijken. Ja, ja. Had je ook op een gegeven moment een, uh, uh, een, uh, een, een bepaald moment dat je dacht, nou nu is het al klaar. Nu uh, ben ik er zat van. Ik ga nu op zoek naar, uh, um, uh, ik ga nu op zoek naar een arts die mij er vanaf kan helpen. Nou, of meer van dat ik dacht: ach, ik word wel heel vaker aangekeken. Aan en inderdaad, toen ben ik wel even naar de huisarts geweest. En die zei: van ach, er is, er, er is wat aan te doen. Ja, ja. En toen dacht jij, oh relax, laat maar doen dan ook. Nou, ja, ik had, uh, je hebt tegenwoordig zo'n eigen risico. Ja. En die had ik opgebruikt. En ik was dan toevallig heel goed verzekerd. Ja. En ja, dat. Ja, nee, dat past er wel bij. Oké. Okay. Nou. En ik dacht van: ja. Ja, maar ik ben toen ook niet alleen geweest, gelukkig. Nee. Nou, ik had mijn vriendin meegenomen ja. en die heeft dan ook gelijk een borstvergroting laten doen. Ja, ja. ja. ja. Dat Maar wel handig. Nou ja, een cup A en een cup dubbel D, dat, ja, he, dat, Het verschil, dat merk je wel. Ja, meteen van jouw oren. Ja, dat houden ze bij mijn oren weg en dat deden ze bij haar erbij. Dat dubbel D, dat vond ik echt heel fijn. Weet je toch een rare jongen, Christian? Uh, ja, die, die, die, die heeft hij dus al of zitten bij zo'n uitzending. Ja. Nou ja. Maar je, weet je, jij, jij krijgt gewoon hetzelfde, jij moet gewoon stonden ouderen, en je krijgt gewoon hetzelfde voor betaald. <laughs> er is iets met mijn, uh, met mijn uh, uh, uurloon wat jou bijzonder interesseert. Ja, ja. want ik, ik ben bang dat ik dat nou uurloon niet krijg voor het belletje wat ik nu pleeg. Jij? Ja. Nee, dat lijkt me... Maar dat dat, ik, ik, zou, ik, zou, ik, zou, ik moet zeggen, ik zou het wel fijn vinden als wij hetzelfde uurloon kregen voor dit belletje. <laughs> ja, dat is niet zo heel veel hoor, denk ik. ik mijn uurloon openhoudt zou het zijn. Ja. Nou, dan weet ik niet. Je, ik hoop de... wel dat je nachttoeslag krijgt. Nee, nee, nee, dat zit er niet in. Nee, niet. Dat, nee dat, hoort, dat doen ze niet bij, uh, bij, uh, bij de omroep Nee, maar ja, het is meer ook gewoon, ja, je, de, ja, je moet nou eenmaal s'nachts werken in, bij een nachtprogramma. Dat kan ja. niet overdag. Nee, dat, nee zover, zover was ik. Dat dacht <laughs> ik dan weer wel. Maar ik bedoel, je werkt wel s'nachts. Ja. Ja, ja, en... ja, ja, maar dat hoort er nou helemaal bij. Ja, de, ja, kan, ik heb er eigenlijk nooit om gevraagd, nu je erover begint. Uh, begin ik me een beetje zorg te maken. Nou ja, ik moet wel zeggen, ik werk dan zelf, ik rijd op een vrachtwagen. Ja. En als ik dan, zeg maar, s'nachts moet rijden, mm -hmm. dan krijg ik wel een nachttoeslag, want ik bedoel het zijn wel onregelmatige werktijden. Ik ga er eens een keertje naar vragen bij mijn baas, want volgens mij, uh, ja. ik ben er nooit over begonnen, maar ik heb binnenkort een gesprek uh, qua evaluatie. Misschien wel goed om ja. even mee te nemen. Nou, ik zou dat wel doen, want een, een, een nachttoeslag is wel eigenlijk wel gebruikelijk, het maakt niet uit welk beroepje behoevend. Nee. Ik bedoel, het is normaal gesproken wel gebruikelijk. Dus eigenlijk zou ik standaard gewoon, omdat ik s'nachts werk, en ik werk ook nog in het weekend hè? het is zondag. Ja, dat bedoel ik. En uh, zondag normaal gesproken, hè, dus het maakt niet uit welke, welke COO je hebt, over het algemeen is dat 200 Ik zie hier uh, Vera, die uh, heb je ook gesproken, hè, van, de, uh, van de regie, die uh, steekt de handen in de lucht. Die denkt ching daar, uh, daar gaat men, uh, ik ga lekker op vakantie, denk. ik zie je nu al denken. Die gaat nou, dat, dat, uh, ik bedoel, Vera die zal waarschijnlijk ook 200 die hoort wel op 200 te krijgen op zondag Dat Het is toch van de gekke dat jij ons dat moet... Dat, zeg, uh, ik, uh, nou, je, ik denk dat je gelijk hebt, Christian. Nou ja, ik, ik moet zeggen, ik heb, ik heb een aantal baantjes gehad. Mm -hmm. En ik viel daarbij binnen een aantal CO's. Ja. En bij ieder CO, zondag en zeker s'nachts, ja. kreeg ik wel uh, 200% betaald. Het is toch... Uh, ik, ga, ik, ga, ik, ga met, ik ga daarin duiken straks. Denk ik. Dat zou ik zeker doen nou, als ik jou was. Inderdaad. Hey, Hé, uh, ik vond het leuk dat je belde. Ja, en uh, ik wil wel even toevoegen voor die 200%. Ja. Dan zou ik wel aanraden, ik weet niet of je een vriendin hebt. Ja, heb ik. Ik zou het aanraden om dan eerst je eigen risico op te gebruiken... dan je vriendin mee te nemen. Ja. En die dan een borstvergroting aan te meten. Ja. Naast als okay. ik... Maar ik hoef niks te laten doen, hè? Want mijn oren zijn prima. Oké. Okay. Maar ik wil wel even de groeten doen... Ja. Aan, uh, aan mijn broertje. Ja. Want die zit waarschijnlijk op dit moment ook in de vrachtwagen. Nou. Heeft die er ook nog bij en... een helemaal gezellig gesprek? Nou ja, nee. Ik wil hem eigenlijk alleen even de groeten doen. Nou, bij deze. Maar deze, de... de groeten... ja. En bedankt dat ik even naar de uitzending heb gekomen. Ik wens jou ook verder een fijne avond. Dankjewel, Christian. Ja, graag gedaan. En tot ziens, hè. Hey, tot ziens. Doei. Doei. Doei. En the most beautiful girl in the world. Crack the playlist. En welke platen zou jij graag uh, willen horen? Kun je laten weten, want het is Crack the Playlist. En Crack the Playlist staat vandaag in het teken van jou. Dat betekent dat jij de platen mag uitkiezen uh, zelf thuis. Dus mocht je denken, nou, ik heb, wel een, uh, ik heb wel een verzoekje. Ik wil wel graag iets horen van weet ik veel. Ik noem maar wat, door de Beatles. Of van. Uh, uh, of van, nou, ik zie hier staan Aloe black toevallig in mijn schermpje. Uh, Maakt mij helemaal geen ene uh, jote uit. Uh, wat wil je horen? 0800, -1 -1 -1, 0800 -1 -1 -1. In deze Crack the Playlist is hij voor jou. in Hollywood Playing piano in that pink hotel Just like you said I Deze dame, en uh, ze zingt over Valentino. Ja. En uh, als je dan uh, vraagt, van hey, uh, zou je misschien een liedje willen horen, dan, uh, nou, dan komen de dingetjes wel binnen. Hoor. Dus we zijn alles even aan het verzamelen. Mocht je er nog tussen willen, uh, dan moet je even snel bellen. 0800 121 1121 Als je nog een, uh, een plaatje wil horen, we hebben nog een half uur, kunnen we ze allemaal nog even wegdraaien. 0800-1121. Uh, goedemorgen, met Luc spreek je. Ben ik aan de deur? Ja, klopt, klopt. Met wie spreek ik? Oh, goedemorgen. Ik? Goedemorgen, met Betty spreek ik. Hey Betty, hallo. Hi. Hi. Uh... Uh, ik heb een plaatje aangevraagd uh, En, en uh, in principe mogen jullie voor mij alles draaien van de doors. Ja, nou, dat vind ik leuk. Dat is wel uh, muziek dat past wel in de nacht, hè? De doors. Ja, toch? Ja. Beetje mysterieus, beetje, uh, beetje poëtisch. Ja, een beetje duister soms, maar soms ook ja. heel vrolijk, hè? Love Street, natuurlijk wel een mooie... Zou ik Love Her Medley doen? Dat vind ik altijd wel mooi. mooie. Eh... Uh... Nou... <laughs> toch? Heb je toch nog een... Uh, nou, toch liever niet. Ik heb uh, uh, Light My Fire, maar die hoor je wel vaak al, hè? Ja, ja, ja. ja. People are strange vind ik ook wel leuk. Ja, dat is mijn lievelingsnummer. Nou, potverdorie. Dat doen is we, mijn lievelingsnummer. Dan doen we dit er gewoon. Ja, prima. Ja. En, en ik uh, zie hier op een schermpje dat je, uh, dat, dat je het ook even wilde hebben over plastische chirurgie. Ja, ik heb zelf, uh, toen ik 15 was, uh, omdat ik een uh, blind oog had, heb ik uh, mijn uh, blinde ogen te laten uithalen. Oeh, wauw. Maar wa, wa, uh, allereerst, wa, waarom? Uh, hoe, hoe, hoe kwam het kwam dat, dat je een blind oog had? Ben je daarmee geboren? Of is dat een ongelukje? Nou nee, ik ben geboren met de, met de oogafwijking. Ja, ja, oké. Okay. Alle twee ogen, uh, zeg maar, uh, je oog dat circuleert van vocht. Mm -hmm. En de circulatie was bij mij niet goed. Uh, uh, er ging wel vocht in, maar het kwam er niet meer uit, zeg maar. Ja, ja, oké. Okay. Dus dan... Uh, wordt de te hoog in je oog... en dan gaat uh, je hoornvlies gaat kapot, je netvlies gaat kapot... omdat er komt allemaal spanning op te zitten. Ja, nou, dat, En dan dat, slijt het. Dat lijkt me een erg aangrijpende aandoening. Eh, op een gegeven moment had je dus een, had je een blind oog. Ja, ik was uh, drie maanden en toen was ik al dertien keer geopereerd. Oh. En uh, toen was dat met het ene oogje aan mijn rechterkant was uh, ja, mislukt, zeg maar. Mm -hmm. was, en, en die was blind geworden. Ja, en je bent een klein kind... Ja. En uh, je wordt uh, oud en alles. En uh, ja, kinderen schrikken van je, want het oogje was helemaal klein gebleven. was een babyhoog. Ja. Oh, ja. En hij was blauw. Ja. Helemaal blauw, zoals in de zomer, zeg maar. Als het mooi helemaal blauw is, die kleur, zo was mijn oog ook. Nou, alles dan ook. Alles, zonder ja. propiel, zonder, gewoon alleen maar een blauwe kleur. Dat was het. En toen dacht je op een gegeven moment van, nou, ik moet hem... Ik dan moet... word je 15 dan krijg je een vriendinnetje. Ja. Ja, en die gaat je kussen en die doet dan uh, de hand op je oog. Ja, ah, ja. Ja, en, en toen heb ik gekozen om, om dat oogje eruit te laten halen. En ben je daar nog steeds uh, tevreden mee dat je dat hebt gedaan? Nee, daar nee. heb ik heel veel spijt van. Echt waar, waarom dan? Omdat ik heb nou een, een al 20 jaar, uh, 21 jaar een relatie met, uh, met een te gekke meid. Mm -hmm. En uh, ja... Als ik die toen aan had leren kennen, die had gezegd, van, dat had absoluut niet gehoeven. Nee. Want die had mij gewoon geaccepteerd met eh, dat, gewoon, dat blinde oogje, weet je wel. Ja, maar ja, dat is het mooie van echte liefde natuurlijk. Hè. Die accepteer ja. je sowieso natuurlijk. Ja, want nou loop ik zelfs rond zonder prothese. Eh, dus zonder eh, nieuw nepoog eigenlijk. Eh, zo ja, zonder nepoog. Ja. Nep ja, ja. Nou, wel dapper. Want Dan... ze zeggen, zo'n prothese dat is heel na in je oogkas. Ja. En, en, en, en ja, dat is van plastic, van kunststof die ik heb, ja. je hebt ze ook van glas, oh ja. maar ik heb van kunststof, want dat is wat veiliger. Ja. En, en ja, dat gaat zeer doen en alles. En mijn vrouw zei op een gegeven moment, want uh, het heeft zes jaar geduurd voordat ik hem, zeg maar, dat we elkaar kenden, voordat ik hem eruit haal. Toen zei ze op een gegeven moment, haal hem eruit, weg, weg ermee, je hebt er last van. Ja. Mij maakt het niet uit. Nou ja, gelijk heeft ze toch, eigenlijk. Ja. Want, uh, ik kan me voorstellen. Maar dat is wel... Kijk, we hebben het uh, afgelopen nacht veel gehad over plasticurgie en ook over de meeste mensen die, die trouwens belden... die hadden zoiets van dat voor mij hoeft het niet. Maar je ziet wel veel... Uh, uh, nou, weet ik, veel, ik noem maar wat, of vrouwen die dan hun borsten laten vergroten... of, uh, of mannen die dan een six-packje laten implanteren. En zo. Hoe kijk jij er dan ja. tegenaan? Want jij, jij hebt een operatie moeten ondergaan... Meer als soort van cosmetisch iets van dat het mooier wordt. Maar ja, uiteindelijk ben je ook, heb je ook zoiets van, nou, uh, uh, als ik me maar prettig voel. Dat is het belangrijkste. Ja, want ik heb de, in principe heb ik er echt spijt van. Ja. Ja. Ja. ja. Nou. Want, want achteraf kun je de ware vinden die, die, die, die daar helemaal, helemaal anders tegenop kijken, weet je wel. Ja. En die heb ik dus wel gevonden. En de, dus achteraf uh, hoeft het niet, weet je wel. Nee, nee ja, dat is ook wel... Maar ik neem aan dat ze je ook accepteert nu, die, nu, nu uh, je, het oog weg is. Accepteert ze je ook natuurlijk. Ik bedoel, het is niet maar precies, ze... ze maakt voor haar niks uit. Want ja. zij heeft voor mij de doorslag gegeven om uh, mijn om oog... Dus mijn prothese zonder met prothese op straat te komen. Want ja. Ja, door haar heb ik de dus stap gezet om zonder prothese... dus. Ja, naar buiten te gaan. Hoe. Uh, hoe uh, ik, ik kan me voorstellen. Dat, uh, dat mensen dan toch nog wel eens vreemd reageren. Als, uh, uh... Nou, mensen. Want mijn oog is gewoon. Mijn oogleden zijn gewoon dicht. Ja. Oh, ja. Dus je ziet, je ziet niks. Nee, precies. Je ziet gewoon. Ik heb gewoon één gewoon oog. Ja. ja die is dan heel erg beschadigd. Heel, dat wit bij mij is allemaal heel erg groot. Want ik heb heel veel operaties gehad. Mm -hmm. Er zijn allemaal liktekens. Dus je ziet eigenlijk een, een, een gewond oog. Wat ik nog heb, en ja. dan zie je een ander oog wat, waarvan de lik, uh, oogleden gewoon dicht zijn. Ja, ja, dus het is op zich... Dan zie je mij? Op zich, als je het zo beschrijft, dan, denk, dan, dan, dan ziet, het er nou ook, ziet het er niet heel vreemd uit. En dan, nee, nee, nee. Het, is niet, het is niet eng. Nee, nee, nee. oog kan... was het eng, weet je wel? Ja, voor, ja, ja, Voor kinderen, kinderen schrikken, kinderen waren bang voor mij, kinderen gingen niet met mij spelen, schelden en noem maar op, weet je wel? Mm -hmm. Ook ouders en zo, hoor. Ja, ja, ja, ja misschien, is het ook al dat, misschien zijn dat soort dingen ook wel wat meer geaccepteerd nu of zo. Of, uh, ik weet echt niet hoe dat, uh, nee, dat zit. Nee, he, maar... met, met kinderen blijven hard, hoor. Ja, dat is waar. Dat is waar. Kinderen, zijn kinderen blijven hard. Ja. En ook volwassen mensen net zo goed, hoor. Ja. Ik, ben blij dat je het, uh, ik ben blij dat je een vriendin hebt die zegt van... joh, maakt mij allemaal niks uit. Uh, al 21 jaar. Ja, nou, dat is toch prettig, toch? Hartstikke fijn is dat. Ik ga een plaatje voor je draaien, Dankjewel hè. Oké, okay, hartstikke bedankt. Tot ziens, uh.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 En People Are Strange. En uh, we blijven even bij uh, de dode zangers en artiesten. Jimi Hendrix schijnt 41 jaar dood te zijn vandaag. Dat gaan we even dubbelchecken. Als dat zo is, dan gaan we een plaatje van hem draaien. Als het niet zo is, dan krijgt degene die de plaat aanvroeg straf. <laughs> Wil je nog een liedje aanvragen, dan kan het nu. 0801121. En dit is Night Air van Jamie Woon. Night air has the strangest... Dankzij alle festivals deze zomer. Jamie Woon. Wel een beetje om hoor voor deze gast. Jamie Woon en Night Air. Uh, ik denk dat het... Uh, nou, wat zou het zijn geweest? Acht jaar terug of zo? Nou oh ja, acht jaar geleden. Toen uh, zat ik op mijn dakterras. Had ik toen in mijn studentenhuis. En uh, ik kende uh, toen niks van de artiest die ik nu ga draaien. Echt geen enkele plaat. Behalve misschien die ene hit. Maar, of nou nee, hij heeft natuurlijk al meer eens, maar behalve die ene plaat, Maar niks ken ik. En toen, uh, een huisgenoot van mij, die, had, uh, die kwam terug van de plaatszaak. En die had even een Greatest Hits CD van hem gekocht. En die hebben we toen opgezet. En ik denk dat we toen echt gewoon die uh, track, dat was een mooie zomeravond. Die, ik denk dat we die CD wel, wel zes keer achter elkaar hebben gedraaid. En continu die liedjes. En dan deze zat er ook tussen. En, nou, echt. Ineens was ik om. Ineens was ik helemaal Jimi Hendrix fan. Daarna heb ik hem eigenlijk niet meer zo heel vaak gedraaid. Maar soms komt hij dan nog voorbij, is op de radio of zo, midden in de nacht. En dan is het toch weer, ja, toch wel weer lekker. De wind cries. En de clowns the wind whispers. I'm They turn Old age and it's wisdom, it whisperers know this will be the last en de wind Christ Merry! En dan zei iemand: hey wil je nog een biertje? Ja, wil ik wel aan mij. Ik ga geen bier halen, ik wel ook weer. Jimi Hendrix en The Wind Cries Mary hier bij uh, 4-7 op Radio 1. Over een kwartier, dan is het 6 uur, dan hoor je het nieuws. En daarna gaan we het weer hebben over tafelvoetbal. Ik zit er helemaal in, ik heb er zoveel zin in. Zometeen spreken we een mat kousen. Nu eerst Bruno Mars en Just the Way You Are. Hello. And when you smil, the whole world stops and stands for a while. Cause, girl, you're amazing. Just the way you are. Yeah. Veel platte kan je popmuziek niet worden. Just the way you are van Bruno Mars. Laatste kans om we'll nog even een plaatje aan te vragen: 0800-1121. She was another man. All the girls around they say she's got it coming, but she gets it wild. She Vraag van hey wat wil je nog een liedje horen? Dan willen mensen dat wel, en dan uh, kun je precies zien wanneer mensen wakker worden. Dan krijg je zeg maar vijf belletjes rond vijf uur. En dan Rond kwart over vijf gaan mensen toch wat vaker slapen, dan krijg je vier belletjes. En dan zo rond acht voor zes, dan worden mensen weer wakker, want dan krijg je ineens twintig belletjes. Dus Vera van de regie die zit nu uh, volledig in de stress, nog een laatste liedje uit te zoeken. Uh, je mag het nog wat gekker maken door gewoon even te bellen. 01121. Ik ben 34 jaar lid van PNN. Ik houd je van. Luc Ikink. En ik geloof in. 4-7. Zo meteen de ins en outs van het tafelvoetballen. En we hebben het over Seth Meyers. Dat is een beroemde schrijver uit Amerika. Hij schrijft comedy. Hij was op televisie tijdens de NTR College Tour. En dat vond ik een leuk programma. gaan we het er straks over hebben met Gerrit Jan Kooijman. Nu eerst Lucky Fons de derde. En ik heb een meisje. Ik wil je opvouwen en in mijn broekzak doen. Dan nog ik je mee. Bijna elke dag.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 Ik heb een meisje, en het is al lieve schat. En als ik aan haar denk, dan denk ik oh. Oh, oh, Dan ja, denk ik oh. Oh, oh. Dan denk ik oh, oh, oh, Elvis Costello. Zometeen uh, het verhaal achter de tunnels. Van die gaat hier, hoor. Het verhaal hoor je straks.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 Elvis Costello en she is zo meteen terug met deel 3 van 4-7.